8 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is het dodental door de orkaan Irene opgelopen tot drie. In North Carolina kwam een man om het leven door een afgewaaide tak. Een ander slachtoffer kreeg een hartaanval toen hij zijn huis probeerde dicht te spijkeren. Ook is er iemand meegesleurd door het water. De orkaan is in North Carolina aan land gekomen. Daar zitten honderdduizenden mensen zonder stroom. Irene bereikt windsnelheden van zo'n 140 kilometer per uur.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 Nogmaals, goedenavond. Rondje langs de velden beginnen we in Waalwijk bij RKC Nak en bij Ragnar Niemeyer. 1-0 voor RKC, ook na 62 minuten spelen. Maar het eerste kwartier van de tweede helft, daarin gebeurt eigenlijk weinig leuke combinaties. Je ziet ze niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor kansen. Er is wel wat gewisseld, her en der. En Alex Schalk in de ploeg gekomen. De bomber van Breda, vorige week was hij in zijn eentje verantwoordelijk... ...voor het punt wat Nack pakte tegen Groningen. Misschien kan hij vanavond weer wat laten zien. Vandaar naar Enschede, Twente VVV, Henk Kok. Het zou een ABC'tje kunnen worden voor de FC Twente. Het staat nog 1-0 door de doel van Ruiz. Maar ik heb twee kansen gezien voor de Jong. Een kopbal voorlangs op een voorzet van Jong. En ook een, op een voorzet van Cornelis, de rechterverdediger die helemaal was opgekomen naar de achterlijnen. De voorzet en de kopbal van Janko werd gestopt door Gentenaar. Als S20 geen slordigheden begaat en geïnspireerd blijft voetballen, zou het een ABC'tje kunnen worden. In Nijmegen zit NEC op fluweel tegen Iraklis. Frank Wieluit. Met die 2-0 voorsprong na 18 minuten. Voorafgaand aan de wedstrijd zei uh, Alex Pastoor op de standaardvraag alles goed. Als antwoord bijna alles, doelend op de... Uh, snelle transfer ineens van uh, Sillissen op de dag van de wedstrijd. Er was die bepaald niet gelukkig mee. Ik denk dat de trainer van NEC gezien het verloop van de wedstrijd... inmiddels een klein beetje gelukkiger was dan net voor de wedstrijd. 2-0 dus. En om kwart voor negen, over een minuut of veertig is er ook nog Utrecht tegen Roda JC. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Nog steeds uh, Twente veel sterker, Henk? Ja, het is een eenzijdige wedstrijd, maar ondanks dat er een eenzijdige wedstrijd... valt er de best, beste best aardige dingen te zien. Ik moet even vermelden bijvoorbeeld een achterwaarts bal van de, van de Jong. Op een kopbal van, van de Jong. Zo'n valruc zie je dus. De Jong met de rug naar de goal toe en dan de omhaal. Precies in de handen van Doelman Gentenaar. Dat was zo'n mooi moment in de wedstrijd. FC Twente is velemaal een sterke, maar moet wel oppassen voor enige gesloddigheid... en af en toe achterin in de verdediging. Zojuist ook een leuke actie van de Moussa. Die Cornelis helemaal speelde de bal voorzetten... Mensen van dichtbij kon intikken op twee meter afstand van de doellijn. Maar ook de doelman van FC 20 Michaila, stond op de juiste plaats. Ja, kansen dus en mogelijkheden voor de, voor de FC Twente. En je zou kunnen zeggen het verschil tussen Twente en VVV is hetzelfde verschil als tussen Twente en Benfica de afgelopen uh, dagen. Maar in dit geval valt het verschil duidelijk uit in het voordeel van de FC Twente. VVV gaat ingooien. Dat gebeurt over de linkerkant. En VVV kan uh, de bal uh, niet binnenhouden. Gaat weer over de zijlijn. En er valt me vooral op dat uh, FC Twente aanvalt over de rechterkant. Daar komt de verdediger uh, Cornelissen mee op. dan moet Moussa mee verdedigen. Daardoor kreeg Janko ook een ook een kans, een mogelijkheid met een koolbal. En dan gaat De Jong ook nog eens een keer naar de zijlijn. En dan kan Ruiz mooi naar binnen trekken. Dat is het eigenlijk. Cornelius over rechts. De Jong gaat naar de zijlijn. En Ruiz dan naar binnen. En dan weet de VVV eigenlijk niet meer waar ze moeten lopen. Maar laten we gaan kijken naar mogelijk een aanval van VVV. Maar Kajer, die probeert aan de rechterkant Ousjebo te bereiken. Maar Ousjebo heeft meteen Tindalli in zijn rug. En dan wordt die bal even teruggelegd. En dan gaat er nog eens een keer worden gelopen op die bal. maar Michailov als keeper komt goed uit zijn kool. Heeft goed meegespeeld tegen de bal. En die diepe bal vanuit de midden van van VVV goed opgepakt. Douglas gaat voor FC20 bouwen aan een aanval. En dan zie je meteen weer dat iedereen de zijkanten houdt bij FC20. Nu gaat Olajon trouwens naar binnen. En dan is hij moeilijk aan speelbaar. Toch aan speelbaar omdat hij tussen de linie speelt op dit moment. Dan gaat Olajon waarschijnlijk aanleggen voor een schot. En dat gaat ook gebeuren. Maar de bal is nog even beroerd door een VVV-speler. En je zag het gewoon. Je telegrafeerde gewoon. Je kon zien dat het schot eenvoudig eraan zat te komen. Bal is over de doellijn gegaan. En dan gaat Ruiz aan de rechterkant van het veld. Gaat hij een hoekschop nemen. En dan komt die hele luchtmacht van FC Twente. Die staat met z'n tweeën. Janko en de Jong staan al in het 16 meter gebied. Dan komt Duklas er nog eens een keertje bij. De Jansen die zijn carrière bij VVV is begonnen. Is ook niet aan de kleine kant. Maar de hoekschop wordt kort genomen. Teruggespeeld naar de Ruiz komt de voorzet. Wordt gekopt bij de tweede paal. En is de bal van de Gentenaar. Het is een kopbal van Douglas geweest. De stand blijft hier voorlopig bij FC Twente tegen VVV. 1-0 in het voordeel van Twente. 2-0 is een gevaarlijke voorsprong dit seizoen. Er zijn al heel veel wedstrijden die op 2-0 stonden. In 2-2 geëindigd Frank Willeit. Ja, zover is het hier nog lang niet hoor, want de NEC is rustig aan de bal, ook rustig zonder bal. Dus uh, voorlopig uh, geen enkel probleem. Nu even opletten. Want uh, de bal van Fajnovic uh, richting uh, Plet gespeeld. Plet vandaag voor het eerst dit seizoen in de basis gezet door uh, trainer Peter Bos. En die aanval die gaat nu uh, door vanaf de linkerkant via Overtoom. De paas nu uh, richting het centrum. Richting Everton met zijn rug naar de goal wil hij de bal weer terugleggen. Daar zit dan uiteindelijk het been van Kolwijk tussen. Een beetje half-half zat dat been ertussen. En Overtoom dacht hem te kunnen oppikken. Nu de counter van NEC uh, via Kolwijk aan de rechterkant van het veld. Het is uh, 5 tegen 4, en die 5 die winnen het voorlopig omdat uh, Loms... Het duelwind van George schiet weliswaar de bal over de zijlijn. Dus kan NEC gaan ingooien. Maar vooralsnog dus NEC weer eventjes uit de uh, problemen. En kan dus weer gewoon aan aanvallen gaan denken. De ingooi richting Schöne wil terugleggen. Maar het wordt hem knap lastig gemaakt. Uiteindelijk komt die bal toch nog bij George terecht. George tegenstander nu voorbij. En dan kan hij de ruimte gaan opzoeken bij Schöne. Nog breder leggen richting Nijland. Ah, die raakt de bal niet lekker omdat hij half achter hem rolt. En dus kan pas weer rustig oprapen. daar was weer een goed lopende aanval uiteindelijk van NEC. Maar deze valt er niet in wat bij die vorige twee dus wel gebeurde. En we gaan weer naar Henk. Ja, zo waarde gelijk maken. En van wie anders dan Moussa. Moussa liep Cornelius eruit. Ik had al een keer gesproken over die slordigheid in de verdediging van de FC Twente. En zo staat hij zo 1 tegen 1. Michailov kwam er wel uit zijn goal. Maar die Moussa die lag op volle snelheid, deze Nigariaan van 19 jaar. En die kon die bal nog net over de doellijn tikken. Het begint allemaal bij de middenlijn. Daar wordt die bal diep gestuurd op Moussa. Cornelis loopt alleen de binnenkant, maar kan Moussa absoluut niet nu lopen. Michailov probeert nog op de schoen te duiken van Moussa. Daar kan hij ook niet bij. En dan is het Moussa die waar hier de gelijkmaker produceert. En zo zie je hem maar weer. Je moet de huid van de weer nooit verkopen voordat hij geschoten is. <lacht> LKC Nakrag er niet mee Laat ze maar gewaarschuwd zijn bij RKC. 20 minuutjes op de klok en eerlijk is eerlijk. Bij die 1-0 voorsprong voor RKC tegen de ploeg uit Breda-Nak. RKC creëert zichzelf weinig meer. Misschien een lulling op de rand van het strafschopgebied van RKC. Maar hij kan de bal niet controleren. De bal die uit de lucht valt en dus uh, wordt hij paniekerig. Weggeschoten achterin bij RKC. Overgenomen bij Nak op het middenveld. Opening aan de rechterkant van het veld bij Santi Kolk. Al een tijdje niks meer van gezien. Trekt richting de as van het veld. Zoekt de linker. Vindt hij ook. En dan schiet hij ook. Van 17 meter denk ik. Maar zoet de doelman van RKC. Pakt die bal. Laat hem nog even bij het oppakken van zijn borst afspringen. Maar er staat voor de rest niemand van Nak in de buurt. En dus is RKC uit de problemen. En kan het de keeperstrap gaan nemen. Dat gaat het doen via de doelman. Is inmiddels gebeurd. Op het middenveld is het Jansen die heeft opgepakt. Bal komt achterin terecht bij Luiks op de rand van het strafsopgebied van Nac. Bal gaat weer richting de rechterkant van het veld. Jens Jansen rond de middenlijn. In de ploeg gekomen op de rechtsbackpositie. Een paar minuten geleden voor Koenders. Jansen combineert met Kolk, Staat 20 meter over de middenlijn. Balverlies bij Nak. Maar de afvallende bal is ook weer voor de ploeg uit Breda. Die momenteel weinig van RKC Waalwijk heeft te duchten. RKC Waalwijk trouwens van de laatste jaren in de eredivisie wel altijd goede resultaten boekt tegen NAC. Zeker thuis. En in deze wedstrijd dus nog altijd de voorsprong. 1-0 Henk. Het koningskoppel. De Jong maakt er 2-1 van voor de SC Twente. Janko legt de bal heel simpel naar binnen. Op de schoen van de Jong en op een meter of 7 af, afstand van de doellijn. Heeft de Jong geen enkel probleem om de bal achter Gentenaar te schieten? En zo leidt FC Twente weer hier in het Grotsfeste met 2-1 tegen VVV. GELUIDEN. Steal me away from you. Climb into our private bubble. Let's get into all kinds of trouble. Slide. be wanted and darling you got me wanting you everything that i'm trying to say just sounds like a worn out cliche slide No, it's real. Al be your man. Ja, ja, hij, ja. Zit er weer in. We gaan hij zit er weer in bij Twente tegen VVV. Een derde doelpunt voor FC Twente. En dit keer een doelpunt van Janko, die zijn vijfde doelpunt maakt in deze competitie voor de FC Twente. En het is allemaal zo simpel in het hart van de verdediging van VVV. Meij en Joshida hebben geen enkele grip op de Jong en op Janko. En ook bij de tweede doelpunt van de Jong. Als je in het 16 meter gebied elkaar de bal kunt toekoppen, Janko en de Jong. Dan kom je in elk geval in het lucht veel tekort en heb je kopkracht tekort. Dat is ook geen wonder trouwens tegenover Janko en uh, tegenover de Jong. Hier staat niet zoals tegen Benfica. een jong man van 1,95 meter, een reuzende verdediging. Dat zijn mij en daar absoluut niet. 3-1 en dat is natuurlijk een verdiende stand in het voordeel van FC Twente. Omdat FC Twente vele mogelijkheden heeft gehad en vele kansen heeft gehad. Daarvan hebben ze inmiddels drie minuten. En eigenlijk kwam FC Twente voor de wedstrijd, voor de neutrale toeschouwer, veel te snel weer op 2-1. Ik vond het eerlijk gezegd wel leuk dat juist Moussa de doelpunt maakte omdat Moussa voor achter Cornelissen moet aanlopen. Moussa is een aanvaller. En dan moet je lopen van doellijn tot doellijn. En hij had nog de snelheid voor, dat, voor die gelijking maken van die 1-1. Om in elk geval Cornelissen finale uit te lopen. Daar schuilt ook het potentiële gevaar voor de FC Twente. De snelheid van Uchebo en van Moussa. Als FC Twente te ver naar voren opdrukt. Dan wordt Cornelissen eruit gelopen door Moussa. En dan wordt uh, Tindalli er ook uitgelopen door Uchebo. Maar zover zal het niet meer komen in deze wedstrijd denk ik. 3-1 voor de FC Twente. En het ik ga kijken naar de vrije schop op de verdedigingshelft van van SC Twente. die vrije schop daar wordt even de nodige tijd van genomen dan is het zeintje gegeven. die bal gaat weer naar Ruiz. Ruiz die veel naar binnen komt en nu pakt Cornelis pak weer naar zijlijn. Cornelis staat nu dieper dan Ruiz. Ruiz wordt nog eens een keertje aangespeeld en in die schaarbeweging daar verstikt hij zich een klein beetje in. maar die bal die wordt nog eens een keer gespeeld die weer naar Cornelis. althans, dat was de bedoeling. maar de jong heeft Cornelis niet bereikt. en dan gaat Moussa, die gaat aan de haal tegenover Brahma. hij heeft die bal afgespeeld naar de linkerkant naar Kullen, een Japaner met noord Noord-Ierse ouders. En ik kijk nog maar eens even naar het scorebord. Hoe lang hebben we gespeeld? Bijna 33 minuten. En die 3-1 stand, die zegt heel veel over de krachtsverhouding. Dat is een juiste weergave van de krachtsverhoudingen in het veld. Komt die voorsprong van RKC nog in gevaar? Met andere woorden, heeft NAC nog kansen gehad, nog niet mee? Zeker wel. Het staat nog altijd 1-0. Een minuutje of 12, ietsje meer voor tijd. 1-0 voor RKC, maar een prachtige knal gezien van Robert Schilder... van dik 20 meter uitgehaald met links. Hij had alle ruimte, alle tijd... Om de hoek te zoeken en raakte uiteindelijk de paal buiten bereik van doelman Zoet van RKC Waalwijk. De linker benedenhoek, daar ging Schilder voor. Hij schoot hem er niet in, raakte de paal en werd een minuut later gewisseld voor Goedelje. Maar daarvoor moet ik toch geen verband tussen. Vrij trap van nak opgepakt door Zoet. Die een uitstekende indruk maakt daar achter in het strafschopgebied. Bij RKC Waalwijk staat hij op doel. Opgeroepen voor Jong Oranje. En daar gaat hij een aantal wedstrijden mee spelen. Hij zit bij de ploeg. Vorige week bij... RKC of bij Rode JC, met RKC natuurlijk, was hij in de lucht ook goed. Liet hij nog wel eens wat balletjes los, had hij vaak twee keer nodig om klemvast te zijn. Maar vanavond pakt hij alles in één keer. Besta ligt even stil, omdat Art van Pep geblesseerd is geraakt. Bij die eenmaal voorsprong voor RKC, dik 10 minuten nog op de klok ietsje meer. Maar als dit zo doorgaat, wordt RKC straks wel heel ruim beloond voor de gedane inspanningen. Met name in de tweede helft van de wedstrijd, want het beperkt zich tot verdedigen tegen NAC. dat op zoek is naar een gelijkmaker. 1-0 achterstaat bij RKC, nog 11 minuten in totaal. Na die tweede hield de scoredrift van NEC even op. Frank Wieluit. Ja, en inmiddels is Herakles ook wat beter in de wedstrijd gekomen. 35 minuten onderweg. Het is nog altijd 2-0 voor NEC. Maar dan mag het van geluk spreken. Schot van Feyenovic. Snoeihard met zijn rechtervoet eh, vanaf de punt van het strafschopgebied. Steenhard tegen de lat, buiten bereik van Babels. En even later eh, in diezelfde aanval eigenlijk nog overtoom. Met een eh, slim boogje vanaf de rand van het strafschopgebied over Babels heen. Die was kansloos, maar die bal viel net naast de palen aan de verkeerde kant voor Herakles. En anders eh, was het toch echt 2-1 geweest, dat een van die twee pogingen. Twee Goeie pogingen van Herakles. Het werd ook tijd dat de ploeg uit Almelo wat meer ging deelnemen aan de wedstrijd. Wat beter ging aanvallen. Kwam er eigenlijk niet of nauwelijks aan toe. Maar nu heeft het uh, wat meer gevonden met Armenteros aan de uh, linkerkant spelend. En Everton aan de rechterkant. En uh, Plet in het midden. Nu dan de combinatie geprobeerd. Dwars door het uh, midden. Dat lukt niet. Babel schiet die uh, bal weg. Is ook gelijk aanvoerder geworden de Hongaar op doel bij uh, NEC. Heeft uh, wel een shirt aan zonder reclame. Dus zo onverwacht is het dus dat uh, die transfer bekendgemaakt is... Uh, hier vandaag Overtoom. Die neemt over Everton, Overtoom. En uiteindelijk zijn ze allebei aan de bal geweest. Feynovic, Overtoom, nog een keertje van der Velde. Die er probeert tussen te komen. Dat lukt niet. Looms achterlijn gehaald, voorzet gegeven. Doorgaans komt hij dan nog wel heel behoorlijk aan bij Everton. Maar nu kon hij er net niet bij komen. En is het achterin Nijland nota die daar de bal wegwerkt. NEC staat zowaar even onder druk in het eigen stadion. Met die 2-0 voorsprong tegen Heracles.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 I'm full of saying strange things. Talk to the hair, cause I know you think the face is gone. I don't wanna listen, wanna listen too much. I'm not gonna give up on all the days I know I won. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky.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 Blue Skies van Jamiro Kwaai. Die goal van Snow, zijn tweede in het betaald voetbal in Nederland... dat is wel een heel belangrijke geweest, Rachman. Kan goed zijn voor drie punten, wel een vrije trap voor nakbal. Komt voor, is dat te gelijk maken? Nee, want er wordt gekopt door Bottekin bij de verre paal. Ook Ramos gaat de lucht in en die hindert Bottekin dan genoeg... De 1-0 voorsprong dus in de slotfase van deze wedstrijd. Ruim vijf minuten nog. Hij wordt zwaar gehinderd overigens, Bottekin, denk ik hoor, door eh, Ramos. Er wordt vastgehouden tot en met. En de doelman van RKC ziet die bal net langs zijn kruising eh, vliegen. Dat was weer een kans op de gelijkmaker die naar deze wedstrijd zit te kijken. Zou toch eh, ja, kunnen vinden dat een 1-1 stand aan het einde van de rit beter is. Meer terecht is, meer recht doet aan de wedstrijd dan een 1-0 voorsprong voor RKC Waalwijk. Minder dan vijf minuten nog. De trap van Zoet. Hoe lang houdt RKC nog stand? Want aanvallend is het allemaal niet veel meer bij de Waalwijkers. Die wel nog gewisseld hebben. Vachtali voor in de ploeg hebben gebracht. Maar die laat voor de rest ook weinig zien. Bal is bij ten Rauwelaar meegegeven aan Bottekien. Vijf, zes meter buiten het strafschopgebied. Dan moet Snow aan de bak in de as van het veld bij RKC om te verdedigen. En is daar Amoa. Wordt in verband gebracht met allerlei clubs. Misschien wel met Feyenoord. Zoals daar die zweet waar ze daarmee mee bezig zijn. Gudetti niet komt. En dan zou Kessman misschien wel weer kunnen gaan komen richting Breda. Want die schijnt daar dan weer aangeboden te zijn. Kortom, het is nog onrustig op de transfermarkt. En nog niemand, geen enkele coach, weet wat zijn elftal, Hoe dat helftal er binnenkort uitziet na 1 september. En een vrije trap gegeven in deze wedstrijd door de scheidsrechter Pieter Vink. Heeft eigenlijk een makkie en een gele kaart gegeven aan Ramos. De bal ligt 25 meter van het doel van zoet. Luik staat erachter. De bal ligt wat links bij het veld. Niet ver van de punt van het strafschopgebied. De bal is laag, schiet door en dan is daar weer zoet. Je hoeft tegen zo'n bal maar je voet aan te zetten. En hem heel licht te toucheren. Een tip in te maken, dan zit hij erin. Maar dat gebeurt niet. Elders wel? Nee, nee hoor. Het is nee. hier 1-0. Nee. Nou, dat wou ik zeggen. 1-0 dat ik weet. Ja. Uh, Twente VVV. Daar is het wel de vraag hoeveel het wordt, Henk Kok. Ja, nou, het is in elk geval de spanning. Het is een klein beetje uit de wedstrijd met die stand van 3-1 in het voordeel van de RC Twente. En bovendien ook dat overwicht van Twente. Een veelvoud van uh, mogelijkheden en kansen en kleine mogelijkheden voor VVV. Maar uh, Eminike e e probeert Ocebo uh, aan te spelen, maar daar staat de Wiskroff uh, goed tussen. Maar Moussa die kan aan de linkerkant toch de bal overnemen, maar uh, Ragnar. 2-0 voor RKC Waalwijk, toch in een van de weinige aanvallen in de tweede helft. Van Hout is ingevallen, stuurt buitenkantje voet. Een andere invaller, Ouassar, op avontuur. Die wil dan vrij stiften heen over de keeper van Nac Breda, ten Rauwelaar. Met zijn rechterhand zit hij er nog bij. En dan krijgt van dichtbij Ouassar een herkansing. En is het alsnog raak voor RKC Waalwijk. Een minuut of 2,5 voor tijd. En Al-Wassar moest op de bank beginnen. Scoort Houdt ongetwijfeld voor zijn gevoel. Toch op een bepaalde manier hier zijn gram. RKC gaat winnen vanavond van NAC met 2-0. Henk, hoe is het bij jou? Nog steeds 3-1 voor 20 van die actie van Moussa. Die bal die kwam wel terecht bij Ouschebo. Maar Ouschebo kon nee, geen schort lossen op het doel van uh, Michailov Douglas nou, uh, ter hoogte van de middencirkel, speelt een uh, diepe bal. Maar die diepe bal komt niet op de diepgaande uh, Willem Jansen. Wel wordt overgenomen door Ouschebo in de middencirkel. En die speelt dan af aan Moussa. Moussa is ongetwijfeld het een, tegen één gevecht aangaan tegen Cornelissen Cornelissen loopt alleen maar uh, achteruit. Maar weet wel de bal te veroveren op uh, Moussa. Ik denk dat het het eerste duel is wat Cornelissen wint uh, van, uh, van Moussa. Cornelissen speelt hem dan af... Weer naar de Jong. De Jong helemaal teruggevallen op eigen speel. Hel speelt hem dan in de breedte naar Tindalli. Tindalli weer naar de linkerkant. Naar Olajon. En Olajon speelt hem weer af naar Brama En vraagt Janko die vraagt op de bal. Die krijgt hem niet van Willem Jansen. Die krijgt hem ook niet. Omdat die bal wordt weggekopt door, door mij. En dan kan... Oh, weer een Frank. Frank, hallo Frank. Ja, het is 2-1 geworden. En dat zat er al heel dik aan te komen. Dit had eigenlijk de 2-2 namelijk moeten zijn. Vlak voor de pauze. 44 minuten onderweg. Ik denk dat Plet de man is die hem als laatste raakt. Een hele scherp genomen hoekschop van Fajnovic bij de eerste paal. Plet zit er nog aan voordat Babels erbij kan komen. Die slaat in het luchtledige. En dat betekent dat Plet nu ook als basisspeler heeft laten zien dit seizoen dat hij zijn doelpunt kan maken. Keurig gedaan bij de eerste paal binnengekopt. 2-1 voor NEC nog altijd. Maar dat had dus 2-2 moeten zijn. Want een paar minuten geleden een schitterende individuele actie van Armenteros. Die ging 5-6 man voorbij. Hield toen nog overzicht en zag bij de tweede paal helemaal vrij staan Everton. Hoe die de bal tegen de lat kreeg, dat vraagt iedereen zie hier nog steeds. Zo. Want de goal was leeg. Eh, Babos die was namelijk in de buurt van Armenteros achtergebleven. En toch ging die bal in het niet in het lege doel, maar tegen eh, de paal. En dan wordt er weer gescoord bij Ragnar. Aansluitingstreffer, ja, zo moet je het toch noemen, want we zitten weliswaar in de laatste minuut van de wedstrijd. Het schot wat erin gaat van Anthony Lurling namens Nak Breda betekent wel degelijk de 2-1. Hij komt vanaf de linkerkant van het veld, gaat het strafschopgebied binnen en uh, maakt dan de 2-1 zoet. Zit er nog wel aan met twee handen, maar de bal is zo hard dat hij toch de goal ingaat bij RKC Waalwijk. Nou is het wel zo dat Nak nog 20 seconden heeft in de officiële speeltijd althans om die gelijkmaker op het bord te krijgen. Vorige week een 2-0 achterstand tegen Groningen. Toen werd het 2-2. Maar ja, toen was er nog een helft te spelen. Nu nog misschien twee minuutjes max vanwege de wissels die er zijn geweest bij de ploegen. En wel met Bonifacia. meter of tien over de middenlijn. Want aan de rechterkant van het veld een vrije trap. Irritatie bij Ruud Brood. Die denkt het is allemaal binnen. Maar die ziet nu toch de trainer van RKC dat zijn ploeg onder druk staat. Bal de hoogte in. Weggehaald daar door Drost. Die lange tijd in het begin van de wedstrijd trouwens als een dracula over het veld liep. Met allerlei bloedsporen na een gespatte wenkbrauw. En RKC kan nu wel weg. De middellijn over met Van Hout. Opening op Awassar aan de rechterkant van het veld. Dan uh, kan er worden geschoten misschien. Vachtali gaat het proberen. Maar die schiet aan tegen een uh, verdediger. En dan denk ik dat er een corner voor RKC moet uh, gaan komen. Als ik het goed gezien heb is dat zo. En dat betekent dat uh, NAC drie minuten blessuretijd heeft gegeven. Uh, en dan worden, ja, dat is erbij opgeteld, laat ik het zomaar gewoon zeggen. Daarvan is 40 seconden verstreken. Nak heeft nog dik twee minuten. Zo bedoelde ik het om die goal te gaan maken. Maar RKC Waalwijk heeft uh, die corner. En neemt daar vanzelfsprekend, want zo gaat dat. De tijd uh, voor Auwassar aan de rechterkant van het veld. De zegt tegen de mensen voorin... Ja, blijf daar maar staan. Zodra ik de bal heb, trap ik hem naar voren. Voorlopig is het snow korte corner bij RKC Leurling en Bonavazia... Proberen Snow van de bal af te krijgen. Want hij staat daar bij de cornervlag met de bal onder zijn schoen de secondes weg te laten tikken. Inmiddels is de bal uit de voeten bij Snow. Is hij bij ten terechtgekomen. Zitten we 1 minuut 15 in extra tijd. En heeft ten Raouwelaar dus de kans om nog iets op te bouwen voor zijn ploeg. Gaat ver met de bal aan de voet. het gebied van Nakuit. Komt dan met een trap richting Kolk. Opgevangen. Aan de rechterkant van het veld wel overgenomen. Door Art van Peppe, de aanvoerder van RKC. En dan willen ze weg bij RKC, een meter of 20 over de middenlijn staat en invallen. Maar die krijgt de bal niet en dat is pech voor Van Hout. Vanuit vanuit kijkt nog even. Kan ik wat? Ja, kan hij wel? Uiteindelijk toch niet. En zit daar toch weer Ter Rauwelaar bij. Dikke minuut nog. Zoet uit zijn goal. Laat de bal die hoog is even los. En in de slotfase van de wedstrijd komt hij dan opeens een aantal keren in de problemen. Dit loopt goed af. Schijnt zegt de Pieter Flink. Fluit met een ja, doorjagende Luiks in de buurt. De bal is al in de handschoenen van de keeper van RKC. En Luiks trapt hem er dan weer uit. Vrije trap voor RKC Waalwijk. Genomen op de punt van het strafstopgebied. Diep de helft op van NAC. Opgepakt door Bonavazia. Ook overgenomen bij RKC. Overtreding van Goedelje, Die al een tijd geleden is ingevallen. In de ploeg is gekomen. Bij NAC Breda. En dus kan RKC weer puntjes. seconden gaan pakken. En zo meteen ook puntjes. Want de ploeg staat op vier punten. Dat zullen er normaal gesproken zeven gaan worden. En als je kijkt naar NAC Breda. Vorige week een 2-0 achterstand. Een punt tegen Groningen toen het 2-2 werd. Maar straks toch ook drie nederlagen aan de broek van de Breda. Snow aan de zijkant. Aan de linkerkant van het veld. 10, 15 seconden nog. Dan is het voorbij met Aaron Meijers. Balbezit voor RKC. Links ver op de helft van NAC Breda. Awassar speelt hem dan maar weer eens in richting Meijers. Fachtali aan de linkerkant. is... Dus, uh... Op avontuur loopt aan tegen Botteguin. Is dat een overtreding? Nee, ja, misschien ook wel. Maar de scheidsrechter blaast voor het laatste. En een uh, ontlading aan de zijkant bij LKC. Want weer drie punten toegevoegd aan het totaal. Dat worden er dus zeven. En Nac Breda speelde weliswaar geen hele zwakke wedstrijd. Echt overtuigend was het ook allemaal niet. Wel pech. Een keer de lat geraakt, een keer de paal geraakt. En eigenlijk was 1-1 helemaal niet zo'n gekke afspiegeling geweest... van deze wedstrijd. Het wordt uiteindelijk 2-1. 2-0 voor voor RKC. Leurling doet nog wat terug. Maar daarbij blijft het bij in Waalwijk vanavond. Bij de andere twee wedstrijden is het inmiddels Rust. FC Twente, VVV, Rust dan 3-1. 1-0 Ruiz, 1-1 Moussa, 2-1 De Jong en 3-1 Janko. En NEC Heracles, daar is het 2-1. 1-0 Schöne, 2-0 Van der Velden en 2-1 Plet. You broke my heart. Because I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake them down. Do you love me, en de tremolos. Do you love me? Het is er dan toch van gekomen. Ajax heeft een nieuwe keeper. Jasper Sillessen komt over van NEC. Hij tekent in Amsterdam een contract voor vijf jaar. Het is pijlsnel gegaan met Sillessen. In een jaar tijd een basisplaats bij NEC. Debuut in Oranje en nu een transfer naar Ajax. Opmerkelijk. Ja, verschrikkelijk bizar. In een jaar tijd uh, maak je zo'n overstap. Fantastisch. Um, op 28 augustus van het vorige jaar... thuis Heerenveen staat daar...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 Ik bedoel, wat is, er, wat is er gebeurd? Welke wedstrijden van NSC om te beginnen blijven hierbij? Ja, sowieso dan uh, Veen, uh, Utrecht thuis, Veen uit. Uh, ja, de wedstrijd waar je gewoon goed gepresteerd hebt en uh, ook de steun van je supporters krijgt. Uh, ja, fantastisch ook, eens kijk Heerenveen uit. Waar je eigenlijk uh, dit seizoen de 1-0 in leidt. En dat je na de wedstrijd nog steeds wordt toegezongen in je supporters, ja, dat geeft zo'n lekker gevoel. En. Uh... Iedereen, eigenlijk na nou, nou, nou, 1, 2, 3 weken, zei al nou, die Jasper Sillissen, als die niet bij Oranje komt in no time, dan, dan gelooft niemand het meer. Wat dacht jij in die periode, van, heeft iedereen het over jongens, ik ben er net. Precies, en je hoopt stiekem om mooie wedstrijden te spelen en het was ook een gunstig traject natuurlijk met de blessure van Gaalbo. voor mij. dat het steeds werd uitgesteld dan ja, komt er minder druk op en dat was alleen maar prettig. Nu ben je een Ajax-keeper. Iets wat iedereen gelijk al zei. Dit is een Ajax-keeper. Hij kan alles. En die hoort gewoon bij Ajax te spelen. Ja, dat is mooi om te horen. Wat zei Frank de Boer tegen je? Heb je met hem gesproken? Ik heb in het begin heb ik een gesprek gehad met Frank de Boer, Danny Blind en Lamy. En die sprak heel veel vertrouwen in mij uit. En dat is helemaal lekker. Dus jij verwacht gewoon volgende week onder de lat te staan eigenlijk? Volgende week wordt lastig, want het is een in interlandweekend. Maar ja, ik, ik wil wel zo snel mogelijk mijn wedstrijden gaan spelen. Maar goed, met Kenneth van Vermeer is natuurlijk ook een fantastische keeper. En die moet ik eerst nog uitzien te spelen. En daar is die grijns weer. Ja, die gaat er vanavond ook niet vanaf. <laughs> nee, dat is logisch. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Jasper Sillesen was, was dat. Overigens maakte hij nog niet zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij zat wel bij de selectie. De Nederlandse hockeyvrouwen prolongeerden vanmiddag hun titel op het EK. Duitsland heeft met 3-0 verslagen. Het was alweer de tweede titel voor de nieuwe bondscoach, Max Kaldas. Hij kijkt dan ook tevreden terug op het toernooi. Ja, heerlijk. En, uh, we hebben ook in uh, de halfjaar goed gespeeld. En, uh, de nummer drie van de wereld de nummer 4 van de wereld zo, um, zo bestreden. En um, ja, echt uh, heel mooi. Geen doelpunten tegen, in de halve finale niet en in de finale niet. Is dat een van de grote winstpunten? Een hechte defensie? Nou goed, in de Champions League gaan we ook heel wat goals tegen weg. en heel wat corners tegen weg. Vandaag hadden we voor mijn gevoel iets toevallig corners gehad. Maar ja, onder andere we hebben we beide cirkels uh, beter gaan werken. Dat is gewoon super. Ja, want dat was eigenlijk de enige fase in de wedstrijd, die serie corners, halverwege de tweede helft, dat jullie een beetje in de problemen kwamen. Ja goed, dat, dat klopt. En, um, het zou niet voor niks vieren van de v holland en de finale van de EK. Dus, dus wat dat betreft, dat was absoluut een, een soort moeilijke fase, maar um, we hebben echt uh, makkelijk uh, doorheen gegaan. En uh, de meiden hebben heel goed gekozen wie moet waar lopen en wat de floor moet doen. Dus wat dat betreft, uh, um, ja, dat hoort bij het proces. En, uh, de meiden hebben goede keuzes gemaakt en goede dingen gewoon uh, uitgevoerd. Nou, liep het in de, in de poolfase hier niet uh, altijd uh, even goed. Er waren met name op, op, op kleine punten, werden nogal wat, uh, liet je nogal wat steekjes vallen. Um, was het opluchting dat het uh, tegen Engeland en Duitsland uh, zo goed ging? Nee, nou, we hebben die uh, poolfase gebruikt om onszelf zelfs gewoon op, op hier aan te doen werken. Dus dat was altijd de, het idee richting deze EK. Er zit een verschil tussen het niveau van, van de EK en de Champions Trophy. Hier zijn teams dat wat minder zijn dan, dan, dan niet eens in de top 12 van de wereld zitten. Maar ze horen hier in deze podium terecht uh, als Europese teams. Dus we hebben de, de poolfase gebruikt om hier te, te kunnen pikken op het juiste moment. En, uh, de worsteling was misschien iets te veel van, de, van het goede. Maar uh, super nuttig en uh, belangrijk in de, in de rest van de fase. De Champions Trophy in Amstelveen zes weken geleden... Uh, ja, natuurlijk een belangrijk toernooi op het wereldplatform. Uh, wereld maar dit was het echte grote eerste toernooi met een titel voor jou. Uh, was je gespannen voordat het hier begon in uh, München-Gladbach? Nou, niet, zo, niet, niet per se spannend, maar was wel benieuwd naar um, uh, hoe zouden wij gewoon voorstaan. Dat, um, we hadden in de week in Engeland een wat mindere week gehad, nadat nou, de selectie bekend was. Uh, maar dan in de Bos een hele mooie stage gehad op de club, uh, op, de, op de Bos. En, uh, ik dacht, nou, we zijn gewoon klaar voor. Alleen uh, het vroeg van ons met name de poolfase een andere type spel. Dat wordt aan gewend zijn en dat, dat zag je. Dat, dat, dat vinden we niet zo lekker. Maar uh, all in all, hij uh, uh, was meer benieuwd dan gespannen. Maar persoonlijk, uh, je komt uh, bij het Nederlands elftal nadat een contract met Herman Kruis niet is, uh, niet is gehonoreerd. Dat is niet voortgezet. Uh, je voelt toch dat de hockeywereld in Nederland naar jou kijkt, dan als nieuwe coach? Of had je dat gevoel niet? Nee, goed. Bij alle coachingfuncties wordt je naar gekeken. Nederlandse hockey is een. En vanaf mogen de heerhockeys en de teams dat altijd spelen om, om te winnen. En. Ja, uh, uh, uh, yeah, de spotlight zit bij de functie. Maar als ik daar maar zelf gaat zorgen over maak, moet ik gewoon thuis blijven onder de dekens en naast um, mijn vrouw liggen. En uh, dat ga ik niet doen. En dat mijn een service job coach zijn dus ik ben hier voor de meiden dus ik ga mezelf niet ik ben ondergeschikt aan aan hun en, um, zo zie ik de functie en um, ik ga niet zo zorgen maken voor hoe de mensen We maken, wat denken of niet denken ik ben hier voor de meiden en uh, ik wil helpen, motiveren, faciliteren, gewoon beter maken en, uh... En, en dat is mijn prioriteit en meer niet. En, en dan vieren die meiden die, die titel op zo'n mooie manier. In die stromende, stromende regen, buikschuivers met water opspattend en alles. Je bent een emotioneel mens, stonden toen de tranen niet in je ogen. Ja, de tranen mogen stonden bij de volkslid. Uh, begin van de wedstrijd, maar um, um, ja, het is echt toepasselijk uh, bij hoe uh, wat we willen zijn. Die vreugde, dat we willen gewoon uitstralen, maar uh, ja, echt... Uh, ze hebben het zo dik verdiend en je uh, bent ongelooflijk trots op ze. Max Caldas en als bondscoach doe je het natuurlijk altijd goed... als je niet alleen Europese kampioen wordt... maar ook nog met 3-0 in de finale van Duitsland wint. Dan de vierde wedstrijd van vanavond. Roda op bezoek bij FC Utrecht, de nummer 11. Roda met drie punten, de nummer 12 Utrecht met twee punten. Utrecht, ja, Erwin Koeman deed vorige week zijn Calimero-act. De hele wereld is tegen ons, want we hebben alles tegen. En dan krijg ik die snijder ook nog. Wat moet ik ermee, Bas Tegeler? Nou ja, kijk, de boosheid was begrijpelijk. Want als er een speler wordt gehaald die vanavond overigens gewoon in de basis staat... en je weet dat als trainer niet, begrijp ik het wel. Maar vier excuses later en vervolgens was iedereen weer tevreden. Zo gaat het in de voetbalwereld dan ook. Maar laten we zeggen, de technische uh, directie, management van FC Utrecht... heeft dat toch wel vrij duidelijk moeten aangeven aan Koeman. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. En toen was hij tevreden. Um, hij staat dus in de basis, Rodney Snijden. Uh, dat betekent... Um, dat daarmee een primeur is, want het is zijn eredificie debuut, 20 jaar oud. Dat is uh, aardig om te zien. Die andere nieuwe aanwind van de FC Utrecht, Bovenberg, staat ook in de basis. Op de achtergrond hoort u een fluitje en denkt u, wat betekent dat nou? Inderdaad, de wedstrijd is begonnen. Um, er is hoog bezoek, als je dat zo mag noemen. Want het grote, de grote broer van Roddy zit op de tribune in een box achter ons. Inderdaad, Wesley Sneijder, in Italië staken ze dus, die heeft alle tijd is maar even komen kijken naar het eredivisie van Alleen? zijn broer. Nee, ik geloof dat Jolant er ook is. en nog wat vrienden en vriendinnen. Maar dat kan ik eerst niet zo heel goed bepalen. Maar ik heb begrepen dat Jolant er ook is. Maar Wesley heb ik zelf gezien. Die is er in ieder geval. Dat van wat betreft Utrecht. Er is voldoende te vertellen. Dat blijkt alweer. Bij Roda trouwens ook. Want daar zijn ook wat nieuwe namen opgedoken in het basiselftal. Zo is Biemans naast Wilaar, de centrale verdediger. Is Vukovic even bedankt voor de moeite. En zit hij op de bank. Daar zit ook Ramzi. Dat heeft overigens ook met de Ramadan te maken. Die is verzwakt. Dat betekent dat de beulen in de rug staat van de spitsen Pluim en Jonker En dat er een basisplaats is voor Mitchell Donald. En dat heeft alweer weer te maken met de blessure van De Lorge. Utrecht valt aan. En Utrecht valt goed aan. Moelenga en Sneijder combineren. Voorzet. Sneijder komt in de handen van Proes. Eerste keer dat hij opvalt. Robbie Sneijder weg aan de linkerkant. Hij speelt als linkermiddenvelder. Maar zijn voorzet in de handen van Proes. De keeper van Rode EC. 0-0, minuut gespeeld in de Galgenwaard. nec Heracles leek snel beslist, maar werd toch nog leuk. Frank Wieland. Ja, ja, je had het al verspeld. Hè. Als het 2-0 wordt, dan ja. wordt het vanzelf ergens een keer 2-2. Dat had het al lang moeten zijn. Dat had ook 3-2 voor NEC kunnen zijn trouwens. Want Nijland miste nog een goede kans op de 3-0. En vervolgens werd er nog een kans uh, door, op de 3-0 gemist... door Pletje die, niet, uh, Pletje, die de bal niet lekker mee kon uh, nemen. En uh, Pletje was uiteindelijk de man die uh, de 2-1 maakte. Ja, dat krijg je met al die namen. Overtoom Everton, Pletje, Pletje. Dat is allemaal, uh, ja, daar zie je voor, hoor. Ja, ja, dat is ook zo. Maar ja, als je ze allemaal kort achter elkaar gaat zeggen... dan, dan komt er wel eens ergens een struikeling. Dus het gaat, uh, gaat vanzelf wel goed. Ze staan allemaal weer klaar om te beginnen in de tweede helft. De eerste helft goed geëindigd dus door Heracles... En goed begonnen door NEC. 2-1 was de ruststand. En George gelijk ten aanval over de rechterkant. Maar die aanval wordt onderbroken door Rienstra. Centraal in de verdedigingsspeler. Naast aanvoerder van de Linden. En pas weer schiet de bal zo hard en zo ver mogelijk naar voren. Als hij kan vinden richting Plet. Plet die het duel verliest van Nuitink. Dan moet Kwanza daar een handje komen helpen. Doet dat met een hoog even been. Kuzebejuk zegt vrije trap NEC. En dat mag hij dus, dus gaan nemen. Een meter of 10 nog op de eigen helft. Voor de middellijn vanaf uh, de linkerkant. En uh, daar moet die bal dan. Oh, hij mag nog een stukje verder naar voren ook. Nuitink dus uh, vijf meter verder naar voren toe lopen. En dan de vrije trap uiteindelijk gaan nemen. Doet hij kort in de richting van Schöne. Schöne naar uh, Van Eijden. Van Eijden nog op de eigen helft. Zoeken naar de vrije man. Zoeken naar de steekpaas. Die komt er uiteindelijk niet. Hij gaat uh, naar George en via Looms over de zijlijn. En nu is NEC dus heel langzaam doorgeschoven richting de helft van Heracles. En is het Koolwijk die daar. Nee, het is niet Koolwijk. Grootvaam is de man die daar gaat gooien. 20 jaar jong, maakt zijn debuut in de betaalde voetbal. Als rechtsback met al die geblesseerden. Wellenberg, Wil, Smovs is geschorst. En uh, dus moet nu Grootvaam daar uh, gaan spelen. Hij gooit in voor uh, NEC in de beginfase van die tweede helft. Dus NEC lijkt nog altijd met 2-1. Maar heeft het dus knap lastig in de laatste fase met Heracles. Tweede helft ook bij Twente-VVV. Lekker voetbalweertje, Henk. Ja, het is een prachtig voetbalweertje. En over FC Twente. Nog knap lastig rijdt tegen VVV. Meen ik toch moeten te betwijfelen bij deze stand van 3-1. Uh, Dat is het één wissel, heeft er plaatsgevonden bij de FC Twente. Rosales heeft als rechterverdediger de positie overgenomen van uh, Cornelissen. Nou kan ik mogelijk gissen naar de motieven van Adriaansen Dat doe ik dan ook maar. Cornelis die had geen grip op Moussa. Er kwam behoorlijk veel gevaren vandaan. Als VVV in de aanval was, dan kwam dat gevaar vooral van Moussa. Cornelis won één duel van hem. En waarschijnlijk heeft hij daarom nu Rosales op de positie neergezet van Cornelissen. Eén moment mag je u niet onthouden. Dat gebeurde vlak voor rust. Uchebo kreeg toen eigenlijk een vrije kans. Net buiten de 16 meter gebied. Hij moet gedroomd hebben van een prachtig doelpunt. Hij zag Michailov uit zijn goal komen. wilde een prachtige stiftbal produceren. Maar die ging voor VVV en Uchebo net over de lat. Met andere woorden, de droom spat uiteen. FC Twente nu. Douglas die gaat naar de middenlijn toe. Geen beweging. Hij ziet te weinig beweging. Dan kies hij maar voor een diepe bal naar de rechterkant. Die was bedoeld voor Rosales. Maar er wordt groen ingegrepen door de verdediging van VVV door Eminieke. En probeert Jansen het duel vervolgens te winnen op het middenveld. Maar VVV kan overnemen naar de linkerkant van het veld. Naar Moussa, Moussa naar Lucebo. Lucebo gaat in het 16 meter gebied binnen. Hij had niet moeten kappen. Hij kapte toch, hij kapte toch, hij kapte toch. Hij had één moeten schieten. Dit was weer zo'n kans van WVV zoals WVV ook op slag via diezelfde Ousjebo ook een mogelijkheid kreeg die ik zojuist heb beschreven. Het blijft hier voorlopig dus 3-1 in het voordeel van FC Twente. Aan het begin van de wedstrijd kan je vaak zien of het veel belooft. Bas Tichler. Nou het is wel levendig in de eerste minuut in de Galgenwaard. 0-0 stand, 5 minuten gespeeld, het golft op en neer. Er zijn nog geen echte grote kansen geweest, maar er zit wel dynamiek in deze wedstrijd en dat is aardig op deze Zomeravond, die toch niet echt een zomeravond is. Zeker als ik in de verte kijk, komen de donkere wolken alweer aan. En dan verklap ik vast dat je hier niet altijd even droog zit in de Galgenwaard. Dus dat belooft nog wat voor de resterende deel van deze wedstrijd. Van Dijk heeft de bal. De doelman van FC Utrecht, 42 jaar jong. Hij is net zo oud als de beide backs samen. Die trapt de bal op het hoofd van Moelenga. Die komt wel door, maar Azaren komt niet bij de bal. Roda neemt over via Hemte, de linksachter. En die probeert in één keer een van de spitsen te bereiken. In dit geval Pluim, maar die wordt makkelijk eigenlijk van de bal gehouden door Bovenberg... Die dus ook zijn debuut maakt, net als snijder bij FC Utrecht. Bovenberg die de afgelopen week nog maar uh, een paar keer benadrukte dat er in zijn paspoort toch echt stond dat hij in Utrecht geboren was. Veel uh, tijd had hij hier nog niet doorgebracht, maar dat komt vanzelf. Utrecht neemt over nu. Assaret en Moelenga, denk ik zijn tegenstander gooit, Daar wordt voor gefloten inderdaad. Dat is Wielaert die een duel met de Zambiaan ineens blijft liggen. Moelenga knikt nu naar scheidsrechter Bossen die heeft gefloten. En lijkt daarmee aan te geven, je hebt gelijk scheidsrechter, dat heb je goed gezien. En zo houdt de Utrecht aanval op. En dan heeft het er inderdaad alles schijn van dat waar Assare de bal richting het doel van Proes dribbelt. Dat een meter of 15 verderop Moelenga even een hand op de schouder legt van Wielaard. Die vervolgens naar de grond gaat vrij Roda is genomen. Op het hoofd van Donald gekomen. En het ligt dus alweer op de helft van Utrecht. Via Montaigne opnieuw Donald aan de rechterkant van het veld. Snijder, goede lichaamsbeweging. Zet eigenlijk met een schouderduw Donald van de bal. De twee moeten elkaar nog kennen van Ajax natuurlijk. En vervolgens gaat die bal over de zijlijn en komt er een ingooi voor Utrecht. Bulthuis gaat dat doen. En komt met een verre ingooi Moelenga. Moelenga naar Gernt. Die wil in één keer Moelenga weer wegsturen. Maar daar zitten er dan twee tussen van Roda. Maar dan blijkt Gert te zijn vastgehouden, heeft Bossen gezien. Dan krijgt Utrecht een vrije schop halverwege de Roda-helft. En mogen ook de lange mensen van achteruit zich voor het eerst in deze wedstrijd eens voorin laten zien. Schut komt mee. Vorstermans lijkt nog even te twijfelen. Maar zet nu ook maar de looppas in, in de richting van dat Limburgse strafhoopgebied. En bij een 0-0 stand na 7 minuten voetballen komt de vrije schop. Snijder achter de bal loopt nu weg. Dat betekent dat er een voorzet gaat komen van Tommy Orde de Australiër. Die heeft de hand omhoog, daar komt de bal. Komt bij de tweede de paal, wordt wel gekopt door Moelenka. maar die komt de verkeerde kant op. Dan moet Bovenberg naar de bal toe bij de cornervlag om te kijken of hij hem binnen kan houden. Dat doet hij in duel met Vlederes. Dat doet hij niet in duel met Vlederes. De bal gaat over de achterlijn, herstel de zijlijn. En blijkt dan het laatst door Bovenberg te zijn geraakt. Ingooi voor Roda, na 7,5 minuten nog geen goals in de gewaard. Amen. Miracle Worker was dat. In België, racing Genk tegen Mechelen is geëindigd in 0-0. In Engeland, Liverpool won van Bolton met 3-1... en Leverkusen tegen Borussia Dortmund in Duitsland eindigde in 0-0. En in Nederland won RKC van NAC met 2-1. Dat is de wedstrijd die al afgelopen is. Het is een minuut of tien in de tweede helft bij Twente VVV 3-1. En bij NEC Heracles 2-1. En Utrecht en Roda zijn in 12-13 minuten bezig. En er is daar nog niet gescoord. 0-0 dus. Tot zo na het NOS Journaal met Marielle Hagman.